Egypte wil het grootste deel van de bedreigde bibliotheek van het Tropeninstituut overnemen. Dat meldt de Volkskrant op zijn website. De wereldberoemde bibliotheek van Alexandrië heeft belangstelling voor 400.000 boeken en 20.000 tijdschriften. Die zouden anders worden weggegooid. De bibliotheek van het Tropeninstituut in Amsterdam wordt op 1 januari opgeheven wegens bezuinigingen bij het Rijk.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 Het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rentsen. Goedemorgen, op deze donderdag 31 oktober een regenachtige dag. Dan weet u dat alvast, een dag ook waarop duidelijk zal worden dat het slecht gesteld is met het onderhoud van scholen in Nederland. Het tocht in veel schoolgebouwen, het is koud en het kost heel veel geld om al dat achterstallige onderhoud in te halen en te herstellen. U hoort onze eigen onderwijsspecialist, we spreken de schoolleiders en de politiek. En Mark-Robin Visser is vanochtend met schroevendraaier al vroeg op pad. Jazeker, in het Maartencollege in Haren... waar ook miljoenen nodig zijn om het gebouw weer een beetje op te knappen. Verder regent het ook cijfers vanochtend. KLM, Randstad en het gekwelde Sanoma maken kwartaalcijfers bekend. We staan bij de uitgever van onder meer de Donald Duck... en de nieuwe revue op de stoep. De verwachting is namelijk dat er flink wat ontslagen zullen vallen bij het bedrijf. de Red Sox uit Boston winnen de World Series? en Daarmee is onze eigen Alexander Bolgaerts, je hoorde dat... officieus wereldkampioen Honkbal. Dick Draaier weet hoe dat gevierd wordt op... Aruba. We hebben ook muziek vanochtend onder meer van David Bowie. to offer There's nothing much to take I'm an absolute beginner But I'm absolutely sane Together, the risk can go to hell. Zes minuten over zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik praat u bij over het nieuws van de afgelopen uren. Scholen in Nederland hebben een slordige zeven miljard euro nodig... om hun gebouwen op te knappen. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Onderwijs... dat in handen is van de NOS. Vooral klimaatinstallaties, buitenduren en ramen... en isolatie moeten worden aangepakt. Ook in de Tweede Kamer wordt gepleit voor de aanpak van het achterstallig onderhoud. D66 Kamerlid Paul van Menen vertelt wat hij tijdens werkbezoeken zo al tegenkomt. Ik kwam bijvoorbeeld op een school in Zeeland en daar was de directeur, die, daar had ik een afspraak mee, die lag in een keukenkastje de, de afvoer te ontstoppen. Maar hij vertelde ook dat hij een paar weken daarvoor de regenpijpen naar beneden had moeten halen. Want als hij de, als hij de regenpijpen en de grote liet zitten, dan liep het water dus de klaslokalen in.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 De NSA heeft vorig jaar december in Nederland van 1,8 miljoen telefoongesprekken de gegevens verzameld. Minister Plasterk heeft daarvan gisteravond een schriftelijke bevestiging gekregen van de Amerikaanse inlichtingendienst. Dat vertelde hij in Nieuwsuur. Die grote aantallen, die miljoenen telefoongesprekken, dat gaat dus, zeggen zij, om wat dan heet metadata. Dus welk nummer heeft gebeld met welk nummer. Maar door dat zo te vermelden zeggen ze daarmee impliciet natuurlijk ook dat die, die getallen, die aantallen, dat dat geen flauwekul is. Nee, en Plasterk is niet blij met de gang van zaken. Het is niet acceptabel dat je op zichzelf schouder aan schouder... het terrorisme bestrijdt als bondgenoten. Dat is goed, dat moet ook gebeuren. En dat je onderwijl dan elkaar afluistert. En of dat nou gaat om gewone burgers of om politici... dat is niet acceptabel. Als landen vinden dat er een goede reden is om mensen af te luisteren... dan moeten ze contact opnemen met de AIVD, vindt Plasterk. En die kan dan vertellen onder welke voorwaarden... iemand's telefoon bijvoorbeeld kan worden afgetapt. Personeel van uitgeverij Sanoma krijgt vandaag te horen of ze hun baan houden. Er verdwijnen vermoedelijk enkele bladen. Sanoma geeft onder andere Viva, Playboy, Nieuwe Revue en Flair uit. Bladenkenner Rob van Vuren verwacht niet dat bladen als Viva en Flair zullen verdwijnen. De VU kan ik me heel goed voorstellen. Daar zit iedereen al een jaar of drie op te wachten. Maar Viva Flair, ik denk dat daar, ik schat in, maar nogmaals. Over een paar uur is het duidelijk. Ik denk dat daar een andere constructie voor uh, wordt bedacht. Ja, volgens Van Vuren ligt het namelijk meer voor de hand... dat Viva en Flair worden verkocht... of met een kleine rompredactie gaan werken. De toekomst van de uitgeverij ligt volgens hem... vooral bij gespecialiseerde kleine bladen. Laten we niet allemaal uh, de treurigheid uh, elkaar aanpraten. Er is uh, een behoorlijk aantal bladen waarmee het goed gaat. Maar dan kun je altijd zeggen, zien, nou die zijn worden of slim gemaakt met een kleine groep, of ze, zijn, of ze zijn voor een kleine groep. Medewerkers van Sanoma worden om kwart voor acht verwacht... in het hoofdkantoor in Hoofddorp. Daar ze, horen ze dan of er toekomst is voor hun blad en voor hunzelf. Onze verslaggever Jeroen Schutijzer is ook in Hoofddorp vanochtend. Wel naar ruzie in de muziekwereld. Kinderen van Marvin Gaye vinden dat de wereldhit Blurred Lines van Robin Thicke... te veel lijkt op het nummer Got To Give It Up uit 1977 van hun vader. Ik zeg dat hij alleen maar geïnspireerd is door het nummer... en zeker geen plagiaat heeft gepleegd. Nou, hoort het u zelf. Ja, ja, ja, dat is lastig. Nou, gelukkig hoeven wij daar niet over te oordelen. En uh, gaat een rechter dat doen? Ik kijk met u in de kranten vanochtend de eerste blik leert dat het gaat over afluisteren. Ja, alweer. Minister Plasterk, u hoorde dat zojuist... vindt het onacceptabel dat uh, het buiten de wet om gebeurt? Het is bevestigd, u hoorde dat uh, in Nieuwsuur. NSC erkent aftappen Nederland. En er is nog een groter verhaal. Misschien nog wel indrukwekkender. Geheime dienst stapt namelijk ook de datastromen... van bedrijven als Google en Yahoo af. Via de achterdeur. Allemaal al ingang via de voordeur. En het gebeurde ook uh, in het geheim via de achterdeur. Daar hebben we het later ook over in deze uitzending. Telegraaf opent met een verhaal over 50PLUS. mobilisatie tegen Nagels gooi naar voorzitterschap. Op de voorpagina een fotootje van Jan Nagel. En ook een foto van Willem Holthuizen over het bestuursprobleem. Een machtsstrijd bij 50PLUS. In 50PLUS wordt... Het voedt een bittere machtsstrijd rond de zeggenschap in de partij... schrijft Telegraaf medeoprichter Jan Nagel... wil komende zaterdag op een partijbijeenkomst een doen naar het voorzitterschap. Maar tegenstanders van de Haagse Nestor... proberen dat met man en macht te verhinderen. Dat is een artikel van Paul Jansen en Wouter de Winter in de krant. En ze zijn daar heel creatief met de koppen vanochtend. Rabobank heeft krediet verspild, ja. En Sven Kramer herpakt zich. Beetje nieuws van gisteren. Maar ze hadden zin om daar nog wat mee te doen, kennelijk. In het AD um, schatrijke weldoener vreest voor veiligheid, de kop. Einde aan anonieme giften. Schatrijke Nederlanders vrezen voor hun veiligheid. Als vanaf 1 januari openbaar wordt... hoeveel geld zij schenken aan goede doelen. Ze gaan in gesprek met het kabinet in de hoop dat doneren... via een vermogensfonds ook in de toekomst zo anoniem mogelijk kan gebeuren. Op de voorpagina een indrukwekkende foto van uh, Poetin. Op een paard, met een bondkraag om, op, uh, achter op zijn rug... Hangt een geweer? Niemand op aarde heeft meer macht... dan Vladimir Poetin, vindt het gezaghebbende Amerikaanse tijdschrift Forbes. Hij regeert over het land met een van de grootste olie- en gasvoorraden ter wereld... en beschikt over een indrukwekkend kernwapenarsenaal. De schrijft schrijft daarover vanochtend. Tot slot nog eventjes naar Trouw. Daarin aandacht voor de brief van burgemeester Van der Laan... aan zijn gemeenteraad over Zwarte Piet. Piet mag bij de intocht zijn...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 De Lange was dat. Lekker nummer. Blue, bittersweet was dat. Uh, 16 minuten over 6. Nog eventjes terug naar Mark Robin Visser. Je hoort al even dat in, hij uh, in Haren is. Heb jij je gereedschap bij je voor de inspectie uh, die je vanochtend gaat uitvoeren, Mark Robin? Ja, ja, de betonmolen moet ook maar mee, denk ik hoor. Want uh, oh. er is hier wel wat nodig. Ik zit nu even aan het hek te verunnen. Maar dat, dat, zit, dat is dan wel weer goed, dat zal je altijd zien. Ik heb vanmorgen een zaklantaarn gekregen. Wij zijn in Haren vanochtend. Ik ben met collega Jeroen, de technicus, hier eh, bij een middelbare school. Het is hier nog helemaal donker en die school die ligt een beetje buiten de plaats zelf. En eh, Jeroen die is even in het donker aan het kijken met mijn nieuwe zaklantaarn. Oh, daar komt hij al aan. Waar is die nou? Heb je hem nou al kapot gemaakt? Ja. Binnen. We komen niet meer binnen? Nee, het nee, hek zit helemaal dicht. Mag ik nou mijn zaklantaarn terug? Ja, Want ik sta hier een beetje in bent. het donker. Dank je wel. <laughs> uh, wij, uh, wij mogen zo naar binnen. Maar uh, de hekken zijn nu nog uh, op slot. Wij zijn op bezoek bij het Maartenscollege in Haren. Ja, hoeveel middelbare scholen denk je eigenlijk dat er in Nederland zijn? Ik heb daar zelf uh, nog nooit over nagedacht, maar toen ik het getal zag... toen dacht ik ja, als er dan iets aan mankeert, gaat het ook al snel in de papieren lopen. 1.222 middelbare scholen hebben wij. 6.855 basisscholen. Dat zijn allemaal gebouwen die onderhouden moeten worden. En we gaan dus in de loop van de ochtend horen bij ons dat, het, dat er nogal wat aan schort aan dat onderhoud. We hebben een klein geluidje uit Limburg. Laten we er even naar luisteren. Dat is een bezorgde ouder in Trebeek. Er is vocht in het gebouw, er is een mooi glas en loodram. prachtig om te zien. Maar dat is stuk, daar komt het water naar binnen als het hard regent. Ja, dat is net boven het trappenhuis waar een tegenvloer ligt. Onder in de kelder staat als het hard regent water. De kozijnen zijn rot. Ja, het eigenlijk is het gebouw en die radiatoren inkant van het lokaal... is gloeiend heet dadelijk. En aan de andere kant hebben de kinderen het nog koud. Want ze redden het gewoon niet meer. Hij is al heel lang in een slechte staat. En eigenlijk wordt er niks aan gedaan... omdat er steeds weer een belofte is dat we gaan verhuizen naar noodgebouwen... en dat er een nieuwbouw komt. Maar die beloftes worden steeds weer uitgesteld. Ja, uitgesteld, uitgesteld. Ja, als u ouder bent, komt u dit misschien wel bekend voor. Ik weet het niet. Ik ben heel benieuwd. Uh, misschien zijn er wel mensen die hun verhaal kwijt willen. Ik zou zeggen, ga even naar mijn weblog op nos.nl. Ik ga hem zo aanzetten. En uh, misschien dat we nog wel meer verhalen... Ik ga in ieder geval hier het verhaal in Haren optekenen... waar ze even op de achterkant van een servetje van de sigarendoos hebben uitgerekend... dat ze 14,5 miljoen euro hebben, nodig hebben Oei. om de boel hier weer een beetje op orde te krijgen. En dat, dat is voor een school als hier in Haren natuurlijk ontzettend veel geld. Ja. Ja. Ongelooflijk. Nou. Oh. Zet jij je weblog aan, Mark Robin? Dan, uh, Zeker. gaan ja. wij hier verder en horen en we En de hier betonmolen. Straks. Ja, heel goed. je ja, schroevendraaier. Ja, elektrische. <laughs> het is uh, tien minuten voor half zeven. We praten er uh, nog de hele ochtend over. We hebben ook schoolleiders in de uitzending. En hebben ook contact met de politiek... en onze eigen onderwijsspecialisten. Uiteraard komt het verhaal vertellen. In Rome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 helemaal niks met homoseksualiteit te maken wil hebben en het ook afwijst. Vi sei molto vicino a questa causa anche perché anch'io sono gay e trovo che la situazione qua in Italia sia veramente vergognosa. En hier staat ook een jongen van 18, Francesco. kaars in zijn hand, blauwe sweater aan. Do ja, appunto vado io. L'essere gay è è un tabù. Nessuno può essere gay. No, absoluut. Absoluut taboe. En... Maar waarom dan?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 En weer aan een reportage van Rob Soutberg. Hij heeft er ook over getwitterd met foto's van die herdenkingsbijeenkomst in Rome. Moet u even naar Rob Zout. Rob met een P. Op Twitter. Zeven minuten voor half zeven: een cybercrimineel die in een paar minuten uitlegt hoe je 100.000 euro bij elkaar stilt. Het staat sinds gisteren op YouTube. Te zien is hoe de crimineel bankgegevens steelt door te hacken of simpelweg slachtoffers te bellen en zich voor te doen als bankmedewerker. Via Twitter en Facebook dook het filmpje gisteren op. De verslaggever Matthijs Hotop kreeg direct argwaan. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Zwarte trui, zwarte capuchon en hij noemt zich Red Crack 087. Deze man is onherkenbaar in beeld en geluid. Nou, wat heb je op je rekening staan? Uh, 20. 20? Geef ik jou 250 euro voor je passie in je pink 1, 2, 3, 4, 5. Zie je hem? Een ton is zo verdiend, zo laat hij zien. Zo kan je een computer kraken via de wifi om wachtwoorden te stelen. Maar je kan ook mensen bellen voor inlogcodes. Goedemiddag, meneer spreekt en de keizer van de Bank. Als u voor mij eventjes dan wil inloggen. Uiteindelijk gaat het maar om één ding: het kopen van een lotus, een hele snelle auto. Het maakt je gegarandeerd rijk, deze truc, zo zegt hij. Dag, Kranenberg. Hallo. Ah, leuk. Uh, Eerste in Nederland. Ja? Hij is ja, een paar maanden uit. Volgens mij is dat er 6 kilometer op de te tellen. Maar wie is die red Crack nou eigenlijk? De autodealer uit het filmpje zegt... het is een Postbus 500 filmpje. En hij bevestigt ook dat er gefilmd is bij zijn bedrijf. Dat lijkt erop te duiden dat het een Postbus 51 filmpje is. Een overheidsfilmpje. Maar dit zegt het ministerie van Justitie. Hoe vaak moet ik zeggen dat deze film niet bij ons vandaan komt? VNJ is geen opdrachtgever voor deze film, is geen onderdeel van deze campagne. Punt. Als dit filmpje geen onderdeel is van een campagne, dan zou je nauwelijks kunnen denken dat we hier een echte cybercrimineel aan het werk zien. Want als je goed kijkt voldoet het filmpje aan de belangrijkste televisiewetten. En dat is bijzonder als een crimineel zo goed tv kan maken. Het is een strakke montage met geluids- en beeldeffecten. Het is heel mooi gemaakt, maar het heeft ook wat foutjes. Zo zitten er Facebook-profielen in die helemaal niet bestaan. Ja, het lijkt een filmpje om iets van te leren. Namelijk dat je moet opletten wat je precies met je gegevens doet. En of het nou een campagne is of niet, het is een leerzaam filmpje. Ja, de camera. ja, nou als u het weet mag u het zeggen. Laat het ons maar weten via het La Radio bijvoorbeeld op Twitter. Van wie dit filmpje is. Want ook de banken zeggen niets met het filmpje op YouTube te maken te hebben. De Vereniging van Banken en de Nederlandse Bank zeggen het filmpje zelfs niet te kennen. Het NOS Radio 1 Journaal Sport. De Boston Red Sox hebben de World Series gewonnen... en zijn daarmee officieus wereldkampioen honkbal. Vannacht werden de St. Louis Cardinals met 6-1 verslagen. Dat is overtuigend. Arubaanse honkman Xander Boogaert maakt deel uit van de Red Sox. Correspondent Dick Draaier vertelt dat deze competitie... en vooral de finale gisteravond, intens beleefd is op Aruba. Het was uitgestorven in Oranje stad. Ik zit natuurlijk op Curaçao, maar ik heb met een aantal collega's gebeld die me vertelden dat het dus uitgestorven was in Oranje stad tijdens de wedstrijd. En dat het na de wedstrijd wel enig volk naar buiten ging. Maar het grote feest tijdens er moet echt nog komen. Vlak bij de airport heb je een, een sidewalkcafé, Hamaka, daar liep het wel erg vol. En ja, daar glunderde iedereen toch wel van trots vanwege deze overwinning van de eerste Arubaan in de World Series. En wat betekent die overwinning dan voor Aruba? Nou ja, trots. Uh, uh, Honkbal is natuurlijk volkssport uh, nummer 1 op, uh, op uh, Aruba. En trouwens op Curaçao ook bijzonder populair. Uh, uh, als we, de Beide eilanden zijn grote exporteurs van spelers naar de Major League Baseball... en naar het Nederlands Elftal. En uh, ja, we, daar, daar doet uh, uh, normaal gesproken Aruba ietsje onder voor Curaçao. En nu het zonder is de World Series 600. Na Andrew Jones, de Curaçao. Na, uh, voelt Aruba zich toch wel weer een beetje gelijk... aan het, eiland, aan het grote zuster eiland... Kijk eens aan. En denk jij dat het andersom uh, zo kan zo kunnen zijn dat dit succes afstraalt uh, op de rest van de voormalig Nederlandse Antillen? Bijvoorbeeld op Curaçao waar jij woont? Ja zeker. Uh, hier is men toch ook bijzonder trots op uh, dat Aruba dit bereikt heeft. Uh, er is uh, wat dat betreft absoluut geen afkunst. Uh, dat hoeft ook helemaal niet want uh, beide eilanden hebben genoeg hondballers om uh, bijzonder trots op te zijn. En dat het dit keer Aruba ten deel valt daar kunnen ze hier alleen maar blij van worden. En denk jij dat Xander Bogarts nog een speciaal onthaal krijgt? Jazeker. Uh, er werd mij verteld dat het uh, wellicht vannacht nog wat rustiger blijft. Morgen zal het een stuk drukker zijn in de stad. En dan zal men uh, toch vragen aan de regering om een vrije dag te krijgen, bijvoorbeeld. Dat is zo is mij verzekerd. Uh, maar bovenal, aanstaande dinsdag komt Bogarts naar Aruba. En uh, daar kan je verzekeren dat uh, de premier onderaan de, de trap staat en het publiek bij de airport. Dus uh, ja, daar gaat Aruba opnieuw feest vieren. Dan naar het bekervoetbal. Opvallendste uitslag gisteravond was natuurlijk de uitschakeling van het PSV... door Roda JC met 3-1 verloren, de club uit Eindhoven. Zondag won Roda ook al van het PSV, maar trainer Ruud Brood was toch verrast. Hij probeert te bedenken hoe het komt dat zijn ploeg tot deze stunt in staat was. Nou ja, je kan zeggen, ja, dat weet ik ook niet, want normaal gesproken... ploegen moeten elkaar goed kennen in een korte tijd, maar...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 dat er een mogelijk probleem zou kunnen zijn. Nou ja, dat, dat is in de loop der jaren. in de ploegleiders gebeurt dat nog wel eens. Op zich niet zo heel bijzonder. En uh, toen werd er gevraagd of Geert Leinders. Uh, op gesprek kon komen. Mm. Nou ja, de uitkomst was dat de uitleg geaccepteerd werd. en dat Erasmus uh, gewoon verder kon fietsen. Ja, nou, een rijder Hesjedak kwam. naar aanleiding van de voorpublicaties. met een dopingbekentenis. Kan de Canadees, vorig jaar nog winnaar van de Giro gaf toe dat hij meer dan tien jaar geleden verboden middelen heeft gebruikt. Hesjedal kwam in 2002 en 2003 uit voor de Rabobank opleidingsploeg. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben in de kwalificatie voor het WK de eerste nederlaag geleden. In Volendam won Noorwegen met 2-1 en nam ook de leiding in de pool over van Oranje. De Noorse vrouwen zijn al jaren een klasse apart in het voetbal. Desondanks baalde Roger Reinders van het nipteverlies. Maar de bondscoach zag ook lichtpuntjes. Nou, ik, ik vind het vooral ons spel. Uh, als je kijkt naar de wedstrijden die we gespeeld hebben op het EK. en je ziet dan de topwedstrijd vanavond. Uh, dan is het lichtpunt absoluut uh, het spel van het team. Veel, veel gecreëerd. Uh, veel uh, aan de bal geweest. veel uh, op de helft van de tegenstander gespeeld. Uh, Dominante geweest bij fases. Ja, en dan heb je het ook over uh, natuurlijk een aantal individuele speelsels. Maar laat mij het vooral over het team hebben. Nou, als u meer wilt lezen over uh, deze nederlaag van de Oranje Vrouwen... moet u even naar onze website nos.nl. Noorwegen verslaat Oranje Vrouwen daar uh, bij de sport. Met ook een interview met de aanvoerster van de Nederlanders, Daphne Kosters. Na half zeven, een reportage over de televisieoorlog tussen SBS en RTL. Mag SBS een nieuw datingprogramma maken of liggen de rechten bij de concurrent? Dat zal vandaag duidelijk worden. Dit is Radio 1. E. Eerst naar het nieuws door Megens, Goedemorgen. Goedemorgen. Voor het achterstallig onderhoud van schoolgebouwen zijn miljarden euro's nodig. Dat blijkt uit een onderzoek onder 1100 schoolleiders Is in handen van de NOS. Van hen vindt 70% dat hun schoolgebouw moet worden aangepast. Alleen al de absoluut noodzakelijke aanpassingen kosten naar schatting 6,9 miljard. De Amerikaanse inlichtingendienst NSA heeft vorig jaar december inderdaad de gegevens van 1,8 miljoen Nederlandse telefoongesprekken onderschept. De dienst heeft dat schriftelijk bevestigd, het zei minister Plasterk in Nieuwsuur. Volgens de NSA ging het om het verzamelen van metadata, daarbij wordt gekeken wie met wie belt. Egypte wil het grootste deel van de bedreigde bibliotheek van het Tropeninstituut overnemen, meldt de Volkskrant. De wereldberoemde bibliotheek van Alexandrië heeft belangstelling voor 400.000 boeken en 20.000 tijdschriften. Die moesten anders wegens bezuinigingen worden weggegooid. En de premie die huizenkopers moeten betalen om een hypotheek met nationale hypotheekgarantie af te sluiten gaat op 1 januari omhoog. Klanten betalen vanaf dan 1% van het hypotheekbedrag, dat is nu nog 0,85%. Het weer vandaag in het zuidoosten en oosten geregeld zon. In het westen en noordwesten een tijdje regen of motregen. En het wordt ongeveer 13 graden. Ja, hoe is het dan op de weg? John Bakker, goedemorgen. Goedemorgen. Tot nu toe gaat het heel normaal. Zeker bij Amsterdam en Rotterdam. Op de A7 richting Zaandam. Bij Weidewormer 7 kilometer. En een stukje verderop op de A8 richting Amsterdam. Bij Ozaan 2 kilometer. En bij Rotterdam op de A15 richting Europoort. Bij Spijkenisse 3 kilometer en door de werkzaamheden op de N57 richting Rotterdam... voor de A15, 4 kilometer. Nou, tot later, John, spreken je straks weer om kwart voor zeven. En de zaak rond het Greenpeace-schip, Arctic Sunrise... begint maandag in Hamburg. Minister Timmermans heeft er vertrouwen in. Hoort u zo. Ik ben Henk Schiefmacher, tattoo-kunstenaar. Ik heb een kleurrijke rechterhersenhelft. De kant voor creatief zijn.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 en actief inspelen op kansen in de markt. Het kan, bij Theodor Gielissen. Serious money taken seriously. Kijk voor Fairtrade kookinspiratie naar het tv-programma Fairplate van 24 Kitchen. Goedemorgen, het is zes minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken, ik zei het al, denkt dat Nederland een sterke zaak heeft bij het Zeerecht Tribunaal in Hamburg. Het kabinet probeert daar de Arctic Sunrise met bemanning van Greenpeace vrij te krijgen, die door Rusland zijn opgebracht en worden vastgehouden in Moermansk. Maar succes is niet verzekerd, zei Timmermans gisteravond in de Tweede Kamer.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 Hoe is de bemanning nu aan toe? hebt u daar zicht op? Nou, we hebben in ieder geval zicht op hoe het met de Nederlanders uh, is. De twee Nederlanders uh, in. Uh, de gevangenissen in Moermansk en die hebben het zwaar. Uh, ze worden verder goed behandeld, ze krijgen ook uh, goed te eten. Ze kunnen ook uh, bezoek van de consulaire medewerkers van het consulaat-generaal in Sint-Petersburg krijgen. Ze kunnen ook brieven schrijven en ontvangen van uh, familie en uh, vrienden. Maar uh, ja, uh, het is bepaald geen pretje om in een Russische gevangenis te zitten. Het zijn barre omstandigheden? Het zijn hele zware omstandigheden. Uh, en uh, ja, dat is toch voor uh, alle dertig bemanningsleden uh, geen sinecure. Nee, maar je hoorde net, minister Timmermans is optimistisch uh, over de bemanning. In gesprek met verslaggever Wilco Boom was hij. Belangrijke dag voor SBS en productiebedrijf Talpa vandaag. Want de rechter bepaalt of ze een nieuw datingprogramma mogen maken... of dat het wordt verboden. Het gaat om een show waarin mensen met een vreemde trouwen. En het heet Ja, ik wil een wild vreemde. Dat was dan de werktitel. RTL heeft ook plannen om zo'n programma te maken. Married at First Sight... Je moet er maar zin in hebben. Het programma is al in Denemarken op televisie geweest. Bloednerveus staat de bruidegom in de trouwzaal. Omringd door familie wachtend op de bruid. Alleen, hij kent de bruid nog niet. En zometeen komt ze binnen en dan ziet hij haar voor het eerst. Hoi. Hi. En het eerste wat ze doen is elkaar het ja-woord geven. Om we ha Tina Lykke Jensen te echte ja, hoef ik. <lacht> Vervolgens wordt het stel door camera's acht weken lang gevolgd. En in Denemarken keken ze massaal. De kijkcijfers van de zender die dit uitzond zijn vervijfvoudigd. Geen wonder dat er in Nederland ook veel belangstelling is. SBS en RTL willen het dolgraag hebben. Ze onderhandelen met het productiebedrijf. Die kiest uiteindelijk voor RTL. SBS krijgt op een vrijdagmiddag te horen dat ze het niet geworden zijn. En dan? De maandagochtend daarna had... SBS, een persbericht, eigenlijk met de boodschap... we gaan het gewoon toch doen, maar met een andere naam. We weten in ieder geval dat er op die vrijdagavond is gebeld met John de Mol. De man achter Talpa, die weer een aandeelhouder in SBS is. Het zit allemaal dicht op elkaar. Otto Volgenant is de advocaat van het Duitse productiebedrijf Red Arrow... dat dit format heeft bedacht. Aan de andere kant Jacqueline Schaap, advocaat van SBS. Wat ik vermoed is dat ze het eerste wilden zijn... met de aankondiging van dit programma. En dan ben je een slechte verliezer. Als er een slechte verliezer is, dan zou ik zeggen... is het RTL die uh, Red Arrow dwingt tot deze procedure. Terwijl LTL, RTL zelf in het verleden deze, uh, dit heel vaak zelf heeft uitgehaald. Dus... En kunt u voorbeelden doen? Ja, Masterchef en Topchef. Waarbij uh, RTL de onderhandelingen verloor uh, om Masterchef te krijgen. En toen haar eigen Topchef programma ging aanpassen. Het gebeurde met Come Dine With Me. Over dat format kwam ze ook opeens met een, met een snel eigen, een eigen programma. En ook met I Love Michael en uh, My Name Is Michael Jackson. Tuurlijk, er wordt geconcureerd. En dat kan hard tegen hard gaan tussen uh, RTL en SBS. Maar zo over de rug van een derde, van Red Arrow... Uh, aan de haal gaan met een uh, format. Eén dag nadat je bent afgewezen in de onderhandeling. Dat is nog nooit gebeurd. Dat is echt ongebruikelijk. Waarom denkt u dat SBS dat nu doet? Het gaat met SBS niet goed. De beurswaarde van SBS is met 400 miljoen verminderd. Dat hebben Sanoma en Talpa moeten afschrijven eerder dit jaar. Met de kijkcijfers gaat het dramatisch. Dus ze moeten iets doen om de kijkers weer naar hen toe te trekken. Ze zijn een kat in het nauw en die maakt... Nou, kijk. Ik maar een rare sprongen. Je, uh, basisideeën die zijn vrij, die mag iedereen gebruiken. En je bent allebei met dezelfde soort basisideeën bezig. Er is hier geen sprake van kopiëren. Want Talpa maakt een volstrekt ander programma. wordt vanuit een andere thema, van een ander uitgangspunt bekeken. Uh, in het programma van SBS wordt een vergelijking gemaakt tussen uh, het, het, het hart en het verstand. De koppels zijn veel langer bij elkaar. En wat heel belangrijk is, is dat de koppels moeten allerlei opdrachten uitvoeren. En die opdrachten vormen een belangrijk deel van het programma. En het programma dat RTL gaat brengen, dat heeft geen opdrachten. En er zijn natuurlijk ook nog andere verschillen over de manier waarop partijen worden gematcht. De methodes die worden gebruikt. Dat zou best kunnen dat uiteindelijk de televisieprogramma's heel verschillend zijn. Maar waar het hier om gaat, is dat als je drie, drie weken onderhandeld met een partij, mag je niet de dag daarna zeggen... we gaan het toch doen en dan nog werken aan een format... wat je in concurrentie op de buis gaat dringen. Daar is SBS de fout in gegaan. Oh, toch lijkt het er niet op dat er volgend jaar twee programma's op de buis zijn... waarin mensen met een wild trouwen. RTL heeft namelijk al gezegd als de rechter het SBS-programma toestaat dan maken wij onze versie niet meer. Want wij willen niet in een race met SBS belanden om dit programma. Wij willen het integer maken. En in dat scenario zou dus die Deense variant... die daar zo succesvol was, niet in Nederland op de buis komen. Een bijdrage van Nick Quotus uit die Deense show... zijn na een paar weken twee van de drie stelletjes nog bij elkaar. Miljarden euro's zijn er nodig om de scholen op te knappen. Ze zijn bijna allemaal in slechte staat, zo blijkt uit onderzoek... in handen van de NOS. Maar Robin Visser neemt de proef op de som in haar. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Over slechte staat gesproken... PSV is in het bekertoernooi uitgeschakeld door Roda J.C. De Limburgers wonnen in Eindhoven met 3-1. En zondag wonnen ze ook al. Dat is voor PSV natuurlijk hard gelach.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 Ik weet niet of je crisis moet noemen. Het is natuurlijk niet goed. We hebben een paar wedstrijden verloren. Dat mag natuurlijk niet van PSV. Maar als we over crisis moeten hebben, dat weet ik niet. Nee. Nou, Luciano Narsing. Positief dat hij terug is, maar toch vervelend. De situatie momenteel bij PSV. Hij was in gesprek met Ragnar Niemeijer. Verkeersinformatie, informatie John Bakker. Tot nu toe gaat het, gaat het heel normaal. 20 kilometer, weinig bijzonderheden, eigenlijk helemaal geen bijzonderheden. Misschien de werkzaamheden op de N57 richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 4 kilometer. Nou, als we nou eens niet met z'n allen tegen elkaar aanrijden vanochtend. Ik wat verwacht je dan? <laughs> daar gaat De daar tekst. Oh, sorry. <laughs> Uh, ja, dan hoort het ongeveer zo'n 175 kilometer te worden. Maar ja, de laatste dagen zit ik er aardig naast. Is dus het meestal wat meer? Ja, maar goed, daar kan jij dan weer niets aan doen. We horen je straks, John. Oké. Okay. Is maar eens eventjes naar nou Mark-Robin Visser. Die is vanochtend in Haren. Heeft al geprobeerd het hek open te krijgen daar bij de school. Hoe heet die school eigenlijk, ja. Mark-Robin? Het Maartenscollege. Ah. Het Maartenscollege in Haren is één van de 1.222 middelbare scholen... die ons land telt. Uh, het Maartenscollege is nog niet open. Ja, ik sta nog eens aan de buitenkant van het hek. Ik kan melden dat het hek nog van een, een, een heel redelijke kwaliteit is. Het ziet er gewoon uh, erg goed uit. De verlichting doet het ook. Die heb ik net aanzien uh, vloepen. De automatische uh, verlichting aan de buitenkant. Eerst maar even een positief berichtje hè, uit dat onderzoek. Want hmm. het is niet allemaal kommer en kwel. Ik vind het altijd wel leuk om ook even... Positiever eruit te lichten. De schoolleiders zijn over het algemeen wel te spreken. over het uiterlijk en de uitstraling van hun gebouw. Oh, dat Kijk, is veilig. Nou, dat is wel ja. weer leuk. Het, het ziet er wel goed uit. Het is gewoon alleen van een hele beroerde kwaliteit. Het tocht enorm. Zo, daar ja. komt het eigenlijk op neer. Ja, nou, ze hebben hier in, in Haren uh, berekend. dat er uh, ongeveer uh, 14,5 miljoen euro nodig is. om uh, achterstallig onderhoud weg te werken. Dat is voor een school ongelooflijk veel geld. Dat hebben ze ook niet, ze hebben ongeveer een derde. En ja, waar moet de rest dan vandaan komen? van de gemeente. Nou, die hebben natuurlijk nogal wat andere dingen... aan hun hoofd, de Nederlandse gemeenten, de laatste tijd. Uh, we gaan hier straks natuurlijk kijken. Ik heb mijn schroevendraaier bij me. En ik heb ook inmiddels, ik heb het vanmorgen al eerder gezegd... een weblog geplaatst. Als er nou mensen zijn, ouders... Met schoolgaande kinderen of leraren, mensen die in schoolgebouwen werken. die hun ervaring met ons willen delen. Heel graag op nos.nl kunnen we daar misschien in de loop van de uitzending. ook nog het een en ander van, van meegeven. Um, ja, Lara, ik, ik wil wel naar binnen. We hebben een Ja, en dan ik, maar ik zou het wel leuk het vinden. Ja, precies. En ga je dan in de kozijnen prikken? Ja, kijk, als je dat onderzoek zo even snel doorleest... dan blijkt dat het heel erg gaat over inderdaad de kwaliteit van deuren en ramen... maar ja. ook het klimaatinstallaties, dat de verwarming het niet goed doet... dat er van alles mankeert aan de warmteisolatie in die gebouwen. Uh, nou, dat zijn denk ik dingen waar we, nou, waar we naar moeten gaan kijken. En verder gaat het ook over de, de bruikbaarheid... en het gebrek ook vaak aan goede leslokalen. Heel veel scholen ah, hebben okay. te weinig lokalen uh, of, of slechte overblijfsruimte... Nou, dat soort dingen. Nou. Dus ik denk dat we maar gewoon een algehele inspectie moeten ja? gaan doen. Lara. Nou, dat, dat, dat, daar zie ik naar uit. <laughs> ja, Pak je gereedschapskoffer maar weer en uh, horen zo van je, Mark Robin. In haren, dus, Toplaat. die hoorden het bij de Sitmarus College daar. Deze school heeft 14,5 miljoen nodig om het achterstallig onderhoud weg te werken. Het is wat hè? Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embruom. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere, que tengo en la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé. Y fue pura todita tu mentira, qué maldita, mala suerte la mía que aquel día. Man, baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y... Juanes hoorde u met La Camisa Negra, het is acht minuten voor zeven. Het geweld op en vooral langs het voetbalveld is van alle tijden. En de verwachting is niet dat het op korte termijn afneemt. Dat stelt sportjournalist Wesley Meijer in zijn boek Oorlog langs de lijn. De auteur dook in de archieven en sprak met mensen die betrokken zijn bij het geweld in het amateurvoetbal. Ook gaat hij dieper in op de zaak Richard Nieuwenhuizen. De grensrechter werd vorig jaar doodgetrapt op een voetbalveld in Almere. Wij hebben net het uh, horen gekregen dat om half zes onze grensrechter uh, de vader van uh, een van de jongens uh, is overleden.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 Dat incident met Nieuwenhuizen, dat, eh, als we zo jouw boek lezen, staat niet op zichzelf? Hè? Nee, daar lijkt het niet op. Um, eigenlijk was uh, exact een jaar voor Nieuwenhuizen. Uh, was er ook een dode. Dat was een, uh, een bejaarde supporter in Amsterdam-Noord. die een trap kreeg van een voetballer. en uh, daaraan overleed uh, aan de verwondingen. En uh, ook in 1995 is er een, een dode gevallen op de velden. Dus het, uh, het, het lijkt niet meer op incidenten, inderdaad. Hoe verklaar je dat geweld, ook al in de beginjaren van het voetbal, aanwezig was? Uh, ja, ik ben de archieven ingedoken. Uh, en ik heb inderdaad uh, gevonden dat het, voetballen, of het voetbalgeweld van alle tijden is. Uh, in, in 1922 bijvoorbeeld... Uh, toen de tijdschriften schreven de kranten er nogal luchtig over. Uh, een krant die zei, schreef bijvoorbeeld... Uh, het zou geen voetbalzondag zijn die af is, waren er niet enkele relletjes gebeurd. Mm. We zijn nu eenmaal zo gewend aan de bloedneuzen... dat wij ons niet meer verwonderen over feiten zoals die hieronder vermeld worden. En dan volgen wat opzommingen van bewerkingen van scheidsrechters. En dit was 1922 uh, dus... Uh, hoe ik dat verklaar, het lijkt er wel op alsof voetbal voetbalgeweld... Uh, eigenlijk vanaf het begin uh, in het voetbalgebak uh, heeft gezeten. Hè, dus de discussie en daarop soms uh, de agressie. Ja, dat is eigenlijk een van de verklaringen. Mm -hmm. Maar dat is um, fysiek geweld ook aanwezig in het voetbal? Uh, het voetbal is op zich een harde contactsport eigenlijk? Ja, dat lokt het in veel gevallen wel uit. Ehm... Uh, uh, Schaken is natuurlijk helemaal niet fysiek. Hockey is nee, al fysiek. Niet echt, hè? Nee. Uh, maar bij hockey heb je bijvoorbeeld al geen slidings, geen schouderduur. Nou ja, ja, dan mag dus... je ook niet aan elkaar zitten hè, bij het hockey. In nee, dat klopt. Mm. Uh, dus uh, voetbal heeft een uh, heel erg fysiek aspect. En uh, ja, dat zou ook wel eens uh, ten grondslag kunnen liggen aan uh, ja, uh, dat het uh, her en der uit, uh, uit de hand loopt. Ja. En dat straalt ook af naar mensen langs de lijn, of niet? Ja, blijkbaar. Ja, ik heb uh, Achterin het boek staat een hele lijst met incidenten stuk of honderd over 22 pagina's. En uh, ja, daarin staat ook vaak genoeg uh, staan ook trainers die wat doen... en, en ouders die uh, he, de, de lijnen binnenvliegen om iemand aan te, te, te, te vliegen. Goed. Um, valt het geweld of de agressie in nog in te dammen... of is het iets wat we wellicht hoe pijnlijk ook moeten accepteren... als iets van alle tijden? Uh, het is iets van alle tijden, maar je hoeft het, uh, we moeten het niet gaan accepteren... Um, uh, het is wel zo dat het gewoon aan blijft houden. Ook afgelopen weekend uh, is het weer drie keer uh, misgegaan uh, in het land. Mm -hmm. um, maar uh, je moet het absoluut niet accepteren. Ik bedoel mensen, clubs, bestuurders, scheidsrechters, ouders, spelers. Ja, die, die kunnen natuurlijk zelf heel wat eraan doen door uh, ja, gewoon, uh, ja, drie keer tot, uh, of, uh, tot tien te tellen. Ja. Zeg maar. en, uh, uh, ja, er valt zeker wat aan te doen. Doe iets aan het korte lontje. Wesley Meijer, um, Oorlog langs de lijn is jouw boek. En het is verschenen, u kunt het uh, vinden in de boekhandel. Dank je wel. Dank je wel ook. Het NOS Radio Journal Media Overzicht. Jan van der Putti is bij me. Goedemorgen. Goedemorgen. Volgens de Telegraaf is er een machtsstrijd bezig bij 50+. Plus. Medeoprichter Jan Nagel wil voorzitter worden van de politieke partij. Maar er zijn ook tegenstanders die proberen dat te verhinderen... want zij vinden dat Nagel de macht wil grijpen. Sinds deze week kun je op internet kijken of er veel wordt ingebroken in je buurt. Het doel hiervan is dat mensen in hun huis beter gaan beveiligen tegen inbraak. Maar in NRC Next zegt een criminoloog aan de Universiteit van Londen... dat deze methode niet werkt. In Groot-Brittannië wordt al langer gewerkt met die misdaadkaarten. Veel mensen kijken wel op de website, zegt de criminoloog. Ze zijn benieuwd naar de cijfers voor hun wijk... maar vervolgens passen ze hun gedrag niet aan. Hm. Mensen die werken in een koffieshop moeten opgeleid worden. Op die manier kunnen ze klanten betere voorlichting geven. Dat zegt VVD-prominent Frits Bolkestein in Metro. Wat er nu gebeurt is dweilen met de kraan open. Ze rollen plantages op, maar er wordt geen gram minder verbouwd. Komt u wel eens in een koffieshop? Ja, dat dacht ik ook, ja. Er hm. <laughs> worden dagelijks zo'n 35.000 bedreigingen via Twitter geuit en daarvan zijn ongeveer 200 zo ernstig... dat de politie ze natrekt. En uiteindelijk wordt er elke dag wel iemand opgepakt of berispt... voor bedreigingen via sociale media. Dat schrijft De Volkskrant. Nou, vroeger moest je een envelop kopen of een brief schrijven... en hem dan ook nog posten. Nu tik je wat woorden en bedreig je gewoon iemand. Dat is makkelijk en gebeurt dus ook heel veel. Dus Martine Viss binnen de nationale politie... verantwoordelijk voor sociale media. Dank je wel, Jan. Hoi.